Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor de speciale trekking van de staatsloterij hebben zich binnen een dag 100.000 mensen aangemeld. De staatsloterij organiseert de trekking om tegemoet te komen aan de eisen van de stichting staatsloterijschadeclaim. Afgelopen jaren bleek dat de staatsloterij bij trekkingen ook onverkochte loten liet meedoen. Daardoor werd de winkans kleiner. De gratis extra trekking is op 27 mei. Medewerkers van distributiecentra van supermarkt Jumbo zijn vandaag aan het staken. Eerder voerde vakbond FNV stiptheidsacties. Nu hebben werknemers het werk helemaal neergelegd. De vakbond hoopt dat de staking ertoe leidt dat er minder boodschappen in de schappen liggen. En Jumbo daardoor gedwongen wordt in gesprek te gaan over meer loon, minder werkdruk en meer werkzekerheid vluchtelingenorganisatie UNHCR waarschuwt dat de kans op massale sterfte door honger toeneemt in de hoorn van Afrika, Jemen en Nigeria. Die landen kampen met extreme droogte. Daardoor is volgens de UNHCR een humanitaire crisis onvermijdelijk. De organisatie heeft het aantal vluchtelingen in Sudan naar boven bijgesteld. Er werden 60.000 vluchtelingen uit Zuid-Soudan verwacht. Het worden er waarschijnlijk 180.000, denkt de UNHCR. Op Giro 555 is inmiddels 33 miljoen euro binnen, zeggen de hulporganisaties. Op een school in Amsterdam zijn twee leerlingen aangehouden na een examenstunt. Er waren plafondplaten, kluisjes, deuren, computers en schoolmeubilair vernield. Twee leerlingen van 15 en 16 zitten vast, wegens belediging van agenten en weigering om mee te werken. Meer aanhoudingen zijn niet uitgesloten, zegt de politie. De hoofdverdachte van de aanslag in Stockholm heeft bekend dat hij een terroristische daad heeft gepleegd. Hij accepteert dat hij naar de gevangenis moet. De advocaat van de Oezbekse verdachte heeft dat gezegd in een hoorzitting voor de rechtbank. Het weer, half tot zwaar bewolkt, de meeste zon in de kustgebieden. Vanmiddag vooral in het binnenland, kans op een bui, het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NMV. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. Bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Europoort. De hoofdrijbaan is dicht tussen Hoogvliet en het knooppunt Faamplein. Je kan er langs via de parallelbaan. Tot zover de verkeersinformatie. In Zurgen Zandvoort ben jij de artiest. Toet je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. Stel dat alles op is. Wat gaan we dan eten? Dit of de buurvrouw? <lacht> en dan moet ik wel even bij zeggen: dit is de buurvrouw zoals ik haar zie. <lacht> ja, zij, zij ziet zichzelf niet zo. Dan komt iedereen ziet je anders, hè? Dat is hetzelfde als dat als je je eigen stem opneemt. Dan denk je altijd, hè? Klink ik zo? En de rest denkt dan, ja, zo klink jij. <lacht> en als men kijkt kijk ook zo... Kijk, ik zie mezelf bijvoorbeeld zo. Nou, de bakker ziet mij zo, de slager ziet mij zo, de bankbediende ziet mij zo. Mijn zoon daarentegen, die ziet mij zo. <lacht> nou, het duurt niet lang meer, dan ziet hij me zo. <lacht> Of zo, of zo, of zo, of zo. Mijn dochter is aan het dus die ziet mij zo. Of zo, of zo, of zo, of zo, of zo, En uiteindelijk ziet ze me zo. Als ze echt gaat puberen, dan ziet ze me zo, zo, zo, zo, zo, zo, zo, of zo. Die ging te snel, hè? Als ze echt gaat puberen, ziet ze me als een eikel, als een halve zool, als een zakhooi, als een asshole, als een doodiener, als een droppel, als een oude zak, of als een vuile homo. Ik zie mezelf zo. Nou, laat ik heel eerlijk met jullie zijn. Ik zie mezelf zo. Ja, maar de weegschaal ziet mij zo. De kat ziet mij zo. De wc ziet mij zo. De tv ziet mij zo. Een mug ziet mij zo. En mijn buurvrouw ziet mij zo. Ik ben 40 jaar, maar mijn moeder ziet mij nog steeds zo. Nou, laat ik eerlijk met jullie zijn. Ze ziet me zo. Als ik dan zeg dat ik 40 jaar ben, een auto heb en een rijbewijs, dan ziet ze me zo. De krant zit te lezen zo, drinken zo, bellen zo, scheren zo. Mijn vader daarentegen, die ziet mij zo. Mijn zusje ziet die zo, mijn broertje ziet die zo. Mijn vriendin die ziet mij zo. Als ze in een romantische buis, is, dan ziet ze me zo. Als ze geil wordt, ziet ze me zo. In bed ziet ze me zo. Drie minuten later, ziet ze me zo. Als ik ga sporten, zie ik mezelf zo. De rest van de wereld ziet mij zo. Maar mijn vriendin vindt dat ik er zo uitzie. Als ik mee moet naar de Ikea, dan zie ik mezelf zo. Mijn vriendin ziet mij zo. Als ik mee moet naar mijn schoonouders, dan ziet ze me zo. Als ik mee moet naar de sauna, dan ziet ze me zo. Als ik begrijp dat, dat mijn schoonouders meegaan, dan ziet ze me zo. Je ziet al, het is heel belangrijk dat je jezelf blijft zien... ...zoals je bent. En mijn zoon vraagt, papa... Wat moeten we dan doen? Ik zeg, ja, ik weet het echt niet. Ik heb steeds het gevoel dat we een superheld nodig hebben. Een superheld die die kudde buffel stopt. Die zijn borst vooruit zet en zegt, hier stopt het. Vanaf hier gaan we links. Een superheld. Dat hebben we nodig. En mijn zoon die kijkt mij aan. En hij zegt, papa. Waarom doe jij dat dan niet? Ja, omdat papa dat niet kan. Goed, welkom terug bij CFM, uh, CFM Lunch. Of stand voor het lunch, dames en heren? Wie was dat? Die meneer? Uh, dit was uh, Sylvester oh, ja. Zaleveld. Oh ja, ja. Van uh, de andere helft van het duo, Aria en Sylvester. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Goed. Uh, vorige week donderdag, uh, dames en heren, kregen uh, Ansel en ik van een, uh, een uh, stel vrienden een leuk cadeautje. Uh, namelijk een, een concert in het Kennemer Theater van BV van... Uh, van uh, Her Majesty. En uh, dat is een, een band. Een, een, een. Ja, een coverband. Mag je het noemen. Uh, een tributeband. Nee, een tribute band En die ja. band die. Uh, Speelt dan uh, het hele album Déjà Vu van Crosby, Stills, Nash Young. En nog veel meer andere leuke dingen. Aanverwante uh, uh, stukjes. Uh, dingen van de Hollies. Uh, dingen van B Buffalo Springfield. De uh, Birds. Kortom, alles wat te maken heeft met Crosby, Stills, Nash Young. En dat is ontzettend leuk. Het is niet alleen ontzettend goed. Het is nog eens een keertje uh, leuk. Het is nog een keer ontzettend goed ook. Dus je die kans krijgt om die gasten eens aan het werk te zien... dan ja. zou ik u aanraden om daar beslist naar te gaan kijken. Het is zo verschrikkelijk goed gedaan. Het is in sommige gevallen ja. zelfs bijna beter dan het origineel. Nou, moet je er even bij vertellen... dat ze binnenkort nog uh, te zien zijn in Carré. Ja. En er zijn nog volop kaarten. Dus. Ja, dat, uh, dat uh, Carré, daar sluiten ze hun, uh, deze tour af. Ja. Maar goed, uh, om u eventjes een indruk te geven... Uh, dan moet ik even... Uh, dan moet ik even, uh, even ingewikkeld doen. Dan moet ik even heel ingewikkeld doen. Ja. Uh, wat zit ik nou toch om weer te klungelen? Nou ja, oké. Okay. Uh, om u even een indruk te geven. Mm -hmm. Zo klinkt het ja. ongeveer. Luister, een huiver. En dit is een echte live opname. Dus als je dat even bedenkt. Dit is live opgenomen. Dit ja. staat op YouTube. Het is, is echt zo ongelooflijk goed. Ook als je de, de, de nummers hoort. Die, uh, nou ja, met die prachtige samenzang natuurlijk. Ik zal even kijken of ik er misschien nog iets van kan vinden. Uh, dit kwam als eerste naar boven: Almost Cut My Hair. Een uh, stuk natuurlijk geschreven door David Crosby. En uh, nu dus in de uitvoering, de live uitvoering van uh, Her Majesty. Ja. En nogmaals, als u de gelegenheid heeft om die event te gaan zien... een live concert daarvan gezien, ze toeren nog door het land. Uh, ze sluiten in mei, als ik het goed heb, af in Carré, in Amsterdam. Nou, dat ja. is op zich natuurlijk al een bewijs dat het ontzettend goed is. Ja, en dat is laag echt... diep na als u de kans heeft, want dat is echt een aanrader... Ik, uh, ik zal zo meteen kijken, ik moet nog even zoeken. Maar ik zal even kijken of er misschien nog een, een stukje op staat van met, met die fameuze samenzang mm -hmm. van, uh, van dat stel. Maar dit is, uh, echt, uh, dit is echt fantastisch. Dit is zo goed om dit, uh, om dit te horen. Uh, ja. Nogmaals, als je de gelegenheid hebt om erheen te gaan, doe het. Zo. En nu weer verder. Dit is Dr. John. that big chief ah Doe gewoon eens dus op leuke dingen. Want dat is als je met Spotify werkt. Dan krijg je af en toe van die. Of elke week krijg je zo'n lijntje. Discover Weekly heet dat dan. Ja. En uh, dat, dat is zo lekker. Want dan krijg je gewoon dingen die. Ja, een beetje geïnteresseerd op jou. Uh, gebaseerd op jouw uh, muzikale smaak, zeg maar. Wat je de afgelopen weken draait en speelt. Nou. En dan kom je vaak ontzettend leuke dingen tegen. Zoals dit ding van uh, Dr. John de Night Tripper heette die vroeger. Later gewoon Dr. John. En uh, dat heet de Big Chief. Ja, en uh, dan is het weer bijna tijd. Dus, nou ja, het is kwart over één geweest alweer zeg. Ja. Twee minuten te laat. Tot voor Foei. Ja, maar plan is niet mijn sterkste kant. Zeker niet qua tijd. Mm. Maar uh, en we, oh. uh, we gaan lekker eten. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending... Na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com. Zandvoort Lunch. Ja, en uh, voor vandaag heb ik gekozen voor een, uh, een, een uh, voorjaarstampotje. En dat is een Chinese koolstampot met spekjes. Oh, lekker. Ja. En uh, daar heeft u voor nodig 750 gram kruimige aardappelen. Geschild en in stukken. Uh, een zakje nasi kruiden, Twee eetlepels olijfolie. Twee lenteuitjes in ringetjes gesneden. Een gesnipperd teentje knoflook. 200 gram mager gerookt spek in blokjes. Een halve Chinese kool in repen. Een halve the eetlepel kerrypoeder en een eetlepel ketchup manis. En de bereiding gaat als volgt. Kook de aardappelen in water met zout in ongeveer 20 minuten gaar. Wel ondertussen de nasse kruiden in een beetje warm water. Verhit de olijfolie en bak hierin de boshuis. De knoflook en de spekblokjes. En uh, ik raad u aan om de spekblokjes eerst uh, flink uh, bruin te bakken. voordat u de bosui en de knoflook erdoor doet. Anders verbrandt het. Verbrand het. Uh, schep de Chinese kool, de nasi kruiden, kerrypoeder en ketchup erdoorheen. en roerbak dit nog ongeveer 5 minuten. Stamp intussen de gare aardappelen fijn tot een puree. en schep het koolmengsel erdoorheen. En uh, een uh, serveertip, uh, bestrooi de stampot met gefrituurde uitjes. U weet al, zo'n zakje of zo'n potje. En dan uh, als variatie kunt u de Chinese kool vervangen door spitskool. En de spekjes door reepjes, salami of chorizo. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik weet al wat ik wil eten vanavond. <laughs> oh jee. Yeah. Dan moet ik weer aan de bak. Jij moet op de bak. Ja, dan Moet je me niet van die lekkere recepten bedenken. Moet je maar afwachten wat het lekker is. Ja, maar nou dat. Uh, poeh. Goed. Nou, uh, voor degene die. Uh, u kunt het natuurlijk allemaal niet zo snel volgen. Maar nee. u kunt natuurlijk het uh, recept nalezen. Op onze Facebookpagina, want daar staat het al op: ja, ja. Uh, www.facebook.com uh, en dan schuine streep en dan zand voor het lunch. Ja, en... en ik heb nog een tip. Je kunt eventueel de spek ook nog vervangen door reepjes kipfilet. Ook oh, erg lekker. Ook erg lekker. Ja. Nou. En voor de vegetariërs kunt u. Nou ja, je kunt er van alles mee, dat lijkt al. Tofu. Tofu. Ja. Al wel. Nou, doe maar met de spek. Of de kipfilet vind ik ook lekker. Maar, oh. nou, ik weet ja. wat ik eet vanavond, dus dat komt helemaal ja. goed. En uh, ik ga nog... Ja, het is vandaag 11 april, dames en heren. En uh, wat las ik nou net? Uh, Daar kom ik net achter. Dat uh, in, uh, op deze fantastische dag, 11 april in 1969, ja. kwam de volgende single uit. Rosetta. Sweet Rosetta. She thought she was a cleaner. Sweet Rosetta. Is dat het? Nou is dit wel de albumversie, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, het was 11 april 1969. dat de single Get Back en uh, Let Me Down van de Beatles uitkwam. Dit is de LP-versie. Maar het is wel Get Back. Get back. Ja, en de single gaat dan nog... Uh, gaat nog even door, maar... Uh, wat, uh, oh ja... Ja, toen werden ze van het dak afgehaald door de, de Londense politie, want ze maakten te veel Deze opname komt natuurlijk uit dat legendarische concert op het dak van hun gebouw in Savile Row nummer 3 in Londen. Eh, in januari 1969 eh, voor de film Let It Be. En eh, ze gaven toen een kort eh, 20 minuten, half uur duurde concertje op het dak... En ja, dat veroorzaakte nogal wat problemen in de city van Londen. Dus op een gegeven moment werden ze door de politie gedwongen te stoppen met het concert. En vandaar deze opmerking van Lennon, een van zijn legendarische opmerkingen. We thank you on behalf of ourself, the group and ourselves. And we hope we passed the audition. Ja, geweldig. De single duurt uh, iets langer en de single die, uh, klinkt ook iets anders. Maar ik vond het toch wel leuk deze opname weer eens te laten horen. Van het album Let It Be kwam dit dus Get Back. En dat is precies vandaag de dag dat die single in Engeland uitkwam. Jawel. Nou, gaan we door met Credence. Ja. Dit doet hij nou, maar hij doet het hoor. Komt een beetje langzaam op gang hier. Een van de eerste grote successen van deze band binnenkort dus John Fogerty met al zijn nummer negen, nee, 1969 negen te zien in uh, de negen Suzy Q We gaan het nog wel even door hoor. Het duurt nog wel even acht minuten. Maar ja, we moeten we mensen wel een beetje aan de, aan de tijden houden, natuurlijk. Want ja, anders wordt Angela boos. Want we moeten natuurlijk het nieuws gaan doen. Hè? Ja, ja, ja. ja nou. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. De in Velzen geboren Lonneke-Dort heeft de AKF Zonneveldprijs gewonnen. Tijdens de jubileumeditie editie van het Amsterdamse Kleinkunstfestival... in de Kleine Comedie werd zij tot winnaar van de juryprijs uitgeroepen. Het festival wordt al drie decennia lang georganiseerd. En eerdere bekende prijswinnaars zijn onder meer Claudia de Brij en Richard Groenendijk. In delen van Velzenbroek, Zandpoort Noord en Zandpoort Zuid is momenteel een, of was vanochtend een stroomstoring. Zo'n 2700 aansluitingen van netbeheerder Liander zijn daardoor getroffen. Vermoedelijk is er tijdens graafwerkzaamheden een elektriciteitskabel geraakt... Volgens een woordvoerder van Liander hebben zover bekend alleen particuliere huishoudens last gehad van de storing. Het gaat om de postcodes 1991, 2071 en 2082. Uh, de storing is uh, inmiddels zo goed als opgelost. In een appartementencomplex aan de Kamphuizenstraat in Alkmaar woedde gisteravond een brand. Het betrof een begeleid wonencomplex. De brand ontstond in de keuken en aanvankelijk leek de brand erg groot. Dat bleek achteraf gelukkig mee te vallen. En na een uur kon het zijn brandmeester worden gegeven. Er is één persoon nagekeken die rook had ingeademd. Niemand raakte hierbij gewond. Op eh, vrijdag 14 april aanstaande is het gemeentehuis van Zandvoort gesloten in verband met Goede Vrijdag. Op maandag 17 april is het raadhuis eveneens gesloten in verband met Tweede Paasdag. Ook wordt op deze dag de GFD-container niet gelegd. In plaats daarvan wordt het GFD-afval op dinsdag 18 april opgehaald. In tegenstelling tot het afgelopen weekend... wordt het met Pasen uh, zeer waarschijnlijk erg onaangenaam. Met maximumtemperaturen onder de 10 graden en veel regen... Uh, kun je de dagen het best rond de spelletjestafel doorbrengen. Leerlingen van het IJburg College in Amsterdam... hebben vanochtend bij hun examenstunt het wel heel bond gemaakt. Een groep van circa 10 jongeren... ...pleegde fikse vernielingen in de school... ...en daarbij zijn twee jongens van 15 en 16 jaar aangehouden... ...voor vandalisme, het beledigen van politieagenten... ...en het opzettelijk belemmeren van hun arrestatie. De school alarmeerde de politie toen bleek... ...dat de festiviteiten van de groep wel heel erg uit de hand liepen. Plafondplaten, kluisjes, deuren, computers en schoolneubilair... ...werden tijdens de examenstunt gesloopt. Nadat de rust was weergekeerd weer hebben de aanwezige agenda, uh, agenten gesproken... met de leraren en leerlingen. De zaak wordt overgedragen aan de recherche... omdat de school wel aangifte gaat doen. De twee aangehouden minderjarigen zitten nog vast. De politie sluit meerdere aanhoudingen naar aanleiding hiervan niet uit. En tot zover de berichtgeving.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 De wind is matig en aan zee vrij krachtig uit het westen en het wordt maximaal 12 graden. Vanavond en komende nacht is het bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige naar zuidwest krimpende wind daalt de temperatuur naar een graad of 8. Morgen is het bewolkt en vooral in de middag kan het van tijd tot tijd regenen. De wind is matig tot krachtig uit het westen, windkracht 4 tot 6 en de temperatuur houdt het bij een graad of 11 voor gezien. En uh, het weerrecht werd u aangeboden door Rico Schruider. dit soort muziek altijd een beetje denken... die reclame van die brillenwinkel. Die, die, die dame met die, met, die, met die radio... die ja, daarnaast binnenkomt... Daar een beetje te gaan... Uh, gaan, uh, gaan jumpen en zo. Ja, ja, ik ja. Zie ja, ja, ze, ja. Ik, ik zie zo, zo deze plaat... Ja, de <lacht> nou, dat was geen vergissing hoor. Nee, nee dat, uh, dat snap ik. <lacht> je wilt die mensen gewoon... Je wilt ook die, die mensen gewoon even aan het headbangen hebben natuurlijk. Natuurlijk is gezonde, gezond. Gezonde lichaamsbeweging. Ja. Oké, okay, nou, vertel. Nou ja, de, moet ik nog introductie? Dit was Iron Maiden. Ja, Eén van Maart. mijn eerste, Ja, de IJzeren Maart. Eén ja. van mijn eerste liefdes op uh, gebied van metal. Naast uh, de vorige die we hoorden. Dus. Nou, gezellig. Ja. Uh, <laughs> Oké. Okay. Uh, ja, je moet maar eens een metalprogramma voor ZFM gaan maken, denk ik. denk dat je daar heel veel aardige mensen toch op plezier mee doet. Gaan we dat midden in de nacht doen voor de, voor de nachtrust? Oké. Okay, um... nou, als je wakker wilt blijven, is het een goeie. <laughs> is het een ja. Nou, we vliegen maar niet te hoog. Nee. Lijkt me niet zo goed. Nee. Maar niet te hoog vliegen. Genocide: nee. Fly too high.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 run too fast, fly too high. You run too fast, fly too high. Run too fast, fly too high. Ja, Fly Too High. Too fast, Prachtig stuk. Van Jannezee uh, en uh, ja, ik had, u, ik had u beloofd dat ik uh, zou proberen om nog iets uh, even te vinden... Van, dat, uh, van, die, van die tribute band van uh, Crosby, Stills en Nation Young. Dat viel niet mee. En we zaten op YouTube te kijken en uh, nou, daar stonden wel wat opnames op... maar die waren konken zo beroerd <laughs> dat ik dacht, nou, dat doen we niet. Nee, dat durfden we u niet aan te doen. Nee, maar uh, ik heb toevallig een hele leuke telefoon... en uh, ik heb, uh, ik ga u dus nu een stukje laten horen... Uit het concert van afgelopen donderdag in Beverwijk. Mijn telefoon maakt toevallig best wel aardige opnames. Het is een telefoonopname, dat er even bij ja. bijgezegd. Dus het is niet de, de, de superkwaliteit die daar straks hoorde. Maar dit is wel live uh, uit het Kahneman Theater in, in Beverwijk. En uh, moet we maar eens luisteren hoe mooi dit klinkt. Teach your children. So Gewoon met het telefoontje opgenomen. Dus dan kan je ja. nagaan dat het. dat het in het echt nog veel mooier klinkt. En die gasten zijn zo verschrikkelijk goed. Ja. Het is echt, echt. of je af en toe gewoon naar de plaat. En ze spelen dan het hele album, déjà vu. Uh, wat natuurlijk het mooiste Crosby, Stills, Nash Young album is, wat er is. En ook nog wat dingen van de eerste. En wat ze ook heel leuk doen, dat is dat ze ook terugkijken naar uh, de carrières van de vier heren afzonderlijk. Dus je krijgt ook uh, iets van Buffalo Springfield te horen. Je krijgt iets te horen van de Hollies. Ja. En je krijgt ook iets te horen van de uh, Birds. En dat doen ze ontzettend leuk. En uh, ze hebben ook een, een, een liedje, Helplessly, Hopely, Helplessly Hoping. Daar beginnen ze dan mee. En dan laten ze gewoon het ontstaan horen. Hè. Dan begint dus eerst Stefan Stilst. die begint dan dat liedje te zingen... dan komt Crosby daarbij. Oh, week kwam een tweede stem op. En uh, dan, uh, dat, dat ja. ontstond allemaal op een feestje. En uh, toen, toen kwam op een gegeven moment... Graham Nash erbij van... oh jongens, doe het nog een keer. En de verzon die daar zelf weer een mooie stem bij. Nou, ja. zo, dat hele verhaal is ontzettend leuk... en dat laten ze dan ook horen. Her Majesty heet de band. Als u de kans krijgt om ze eens te gaan zien in de omgeving... of misschien in Carré, ergens in mei geloof ik... als ik het goed heb... Ja. Nou moet u dat uh, zeker doen. Ja, dat is ik zeer het even, even opzoeken, dan krijgt u die info zo nog even. Ja. <laughs> en dit is Jentel en de Boer. Heel lang geleden. Leuk liedje, moet je horen. Heel lang geleden Toen elfjes bestonden en een heks in een huisje van koek En de wolven Die geitjes verslonden Mochten niet bij je oma op bezoek Lang geleden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 <laughs> zo'n leuke tekst. Yeah. Ontzettend leuk liedje gewoon. Jentel en de boer. En uh, het liedje, dat heet gewoon heel lang geleden. De laatste plaat die we gaan draaien is van de Small Faces. Ja, Jawel. ik had nog even wat info beloofd. Ja, ja van die, uh, van die uh, Her Majesty. Ja, jaha. van Her Majesty. Dat is 3 mei aanstaande in Carré. En uh, wat ik gezien heb op de website, zijn er nog op dit moment volop kaarten beschikbaar. Dus uh, als u de kans heeft, gewoon doen. Heeft een top aan. En uh, voor degene die uh, toch graag uh, even willen weten. natuurlijk. Uh, uh, dat kunnen we mooi nog even vertellen door de slotje omheen. Het concert van Her Majesty is dus op 3 mei in Carré. En uh, de geduurste kaarten zijn volgens onze berichten 32 euro. Dus dat is eigenlijk te geven tegenwoordig. Als je nee. dat uh, Analogs in Singledom geloof ik 80 euro kosten. Nou, dan. PP. Uh, PP. Ja. <laughs> voor de. Uh, een kufferbentje van Sergeant Pepper. Nou, een ja, beetje hè? Zie. En, en... Uh, nog, nog wel naar nieuws trouwens, er komt nog een vierde poppodium bij in uh, het Arena gebied. Ja. Er komt er nog eentje bij. Naast de uh, naast uh, de Afas Live, of vroeger de Heineken Musical. Is nog een kavel van 2,5 hectare, geloof ik, als ik het goed heb. En uh, daar komt nog een vierde poppodium bij, met een capaciteit van ongeveer 1500 plaatsen. En uh, dat is dus vergelijkbaar met de capaciteit van uh, de Melkweg en uh, Paradiso. Dus uh, ze gaan elkaar aardig bekoncurreren daar, denk ik, in Amsterdam. Zo. Zes pop -olier. Nou ja. Maar goed, het past allemaal in het, uh, in het kader van het uh, nog meer leuk maken van, uh, van het arena-gebied. Goed, dat nog even. Oh ja, en dan las ik ook nog een laatste nieuwtje, dat de vader van... Uh, die dat kind in die te hete auto heeft achtergelaten, die is intussen weer op vrije voeten. Nou. Las ik ook nog even. We winnen maar weer van op de hoogte. Goed, we gaan eruit. Bedankt voor het luisteren voor van vandaag dan Ansela weer bedankt voor al je fantastische bijdrage. Graag gedaan. En uh, ja. nou, volgende week dinsdag zijn wij er niet, want dan zijn we eventjes een paar dagen eruit. Ja, een uh, uh, Rust. Een broodnodig in uh, uh, afkomst. Maar we zijn er gewoon volgende week, dinsdag niet. En eh, donderdag ben ik er natuurlijk wel, samen met Dolly. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren allemaal. Fijne dinsdag nog. Geniet even van het zonnetje. En tot donderdag. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.